Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het plan van het demissionaire kabinet om de strengere asielwetten... meteen toe te passen als ze door beide Kamers worden goedgekeurd... valt slecht bij de oppositie. Dat blijkt uit het Kamerdebat over de wetten van oud-minister Faber. Kamerlid van Nispen van de SP noemde het doorvoeren zonder overgangsperiode oneerlijk. Op wegen in Amsterdam, waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30, gebeuren minder ongelukken. Het aantal ongelukken met motorvoertuigen daalde met 11 procent. Het aantal ongelukken met motorvoertuigen, fietsers en voetgangers daalde met 15 procent. Blijkt uit een evaluatie van de gemeente. Eind 2023 werd de maximumsnelheid op 500 wegen en straten in Amsterdam verlaagd van 50 naar 30. Gevreesd werd dat ambulances, politie en brandweer dan langer onderweg zouden zijn. Maar daar is niets van gebleken. Tegen een Russische ingenieur die geheime bedrijfsinformatie... zou hebben doorverkocht aan Rusland, eist het OM vier jaar cel. Hij werkte voor chipmachinefabrikant ASML en chipmaker NXP. De Rus kwam in beeld bij inlichtingendienst AIVD. Een man van 65, die wordt verdacht van een dodelijke woningbrand... eind vorig jaar in Vroomshoop, ontkent dat hij dat met opzet heeft gedaan. Bij de brand kwamen twee mensen en drie honden om het leven. Aan het incident ging een hevige ruzie vooraf. De verdachte man is fokker en had een pub ondergebracht bij een familie. Omdat de hond niet kon aarden werd die pub te koop aangeboden op Marktplaats. De verdachte was daarover zo woedend dat hij de voordeur van de familie ramde met een gasfles. Daarop volgde een explosie en brak brand uit. De man zei dat hij niet wist dat er gas in de fles zat. Het weer nog vanavond op de meeste plaatsen droog en vannacht een graad of 15. Morgen eerst bewolkt en nu en dan regen. In de middag zonnig en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 I am more than just a thought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 en rechtstreeks live opnames van uh, het uh, programma. Dus moeten we het uh, doen met uh, de muziek. Maar ook de interviews. En dat zijn er nogal wat, want uh, we hebben de drie. We gaan straks uh, met Rodon Series praten. Dat heb ik opgenomen. Net als Nevin in de Tweede Uur. Uh, dat gaat over haar uh, nieuwe single Common Sense. En bij Rodon Series gaat het over haar aanstaande EP Out Mantra's.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 Met jou hier spelend op de grond Ik zie een glimlach kleine Heinz En buiten raast het leven door De kleine dingen zijn het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 in the middle of it, man, I love Amsterdam, New York City, so cruel and so pretty, keeps me up night and day, but I say, day And I said, no, no, no.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 I don't know what to do. All I know is I need distance from you. Many do. Heartbreak shares four old rocks or traditional lost stories in softly upbeat introspective tones. What did I do wrong that made you change your mind?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 Dus is was heel tof. Ja, daar uh, nou heb je alles, in het verleden wel eens uh, gezegd... dat je ook wel uh, naast je eigen muziek maakte... toch ook naast het, uh, het stevige werk. Hè? Uh, dat je dat ook niet uh, uh, onprettig vindt om naar te luisteren. Neem jij bijvoorbeeld, neem jij bijvoorbeeld ook uh, dingen mee uit die stevige muziek? Bijvoorbeeld elementen die jij weer misschien bruikbaar uh, acht... om in jouw muziek uh, te stoppen? Ja, zeker.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 But pick up the pieces. The fall changes sleeves and men the love loved to witches mm -hmm. Their hearts have grown cold from the faces I.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 zet even mijn zandwoord. En die persoon in kwestie, die schijnt ergens uh, te wonen in de Lineeusstraat. Nou, dan heb ik het over de nieuwe single van David Blinken en Mindset.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 myself loose with a stone sharpened by fear. And I heard myself scream, why Nature always finds